Zes uur. Dit is Maud Schreur. Sponden na een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse staat Arkansas... is opgelopen tot 28. Aan de schietpartij in de stad Little Rock ging een ruzie vooraf. Toen vervolgens werd geschoten, vluchten bezoekers in paniek naar buiten. De meeste gewonden vielen in het gedrang. Volgens de Amerikaanse zender CNN zijn de slachtoffers tussen de 16 en 25... Voor de kust van Oostende in België is een zeiljacht gekapseist. Twee opvarenden zijn om het leven gekomen en eentje wordt vermist. Drie bemanningsleden zijn gered, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De boot deed mee aan een wedstrijd en sloeg vanmorgen rond half negen om. Op de Noordzee is een grote zoekactie bezig naar de vermiste opvarenden. Er zijn zes schepen en twee helikopters ingezet. In de Duitse stad Speyer is de kist aangekomen... met daarin het lichaam van oud-bondskanselier Kohl. Hij overleed twee weken geleden op 87-jarige leeftijd. Eerder vandaag was een straatsburg een speciale afscheidsceremonie. Daarbij waren meerdere prominenten... onder wie de Amerikaanse oud-president Clinton... en bondskanselier Merkel. Zij roemden de grote persoonlijkheid van Kohl... en zijn belang voor de eenheid in Duitsland en Europa. Namens Nederland was premier Rutte aanwezig... Helmut Kool wordt vanavond een spijer in besloten kring begraven. In Amsterdam is de afschaffing van de slavernij herdacht... 154 jaar geleden in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Bij het slavernijmonument in het Oosterpark waren toespraken... van onder andere de Zuid-Afrikaanse auteur Diana Farris... en demissionair minister Blok. De Amsterdamse burgemeester van der Laan zou ook een toespraak houden... maar hij moest vanwege zijn ziekte verstek laten gaan. Het weer in het zuiden wordt het geleidelijk droog... en op andere plaatsen klaart het steeds meer op. Het is 18 tot 20 graden. Vannacht koelt het af tot zo'n 12 graden. Morgen wisselen bewolkt soms een bui, dan zo'n 19 graden. En dit was het. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad door werkzaamheden op de A20-hoek van Holland... richting Gouda, tussen knopen Ter en en Nieuwekerk... aan de IJssel, 10 minuten vertraging. De rechterrijsschok is dicht...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon T. Zon. Zon. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu entertainment for you. 5, 4, 3, 2. Let's start the party.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 Twee uur van Entertainer for you waar de formatie cutting crew en I just died in your arms tonight. We gaan verder met de uh, Like I'm Gonna Lose You uh, van Mega Trainer en John Legends. Gold like a scene from a movie that. on moonlight and you pulled me close split second and you disappeared and then I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 Tegen rotsen slaan Weet ik dat je naast me staat Voor altijd Zeven oceanen Vol tranen die mij Dragen op de rivier Aan jouw zij Want waar mijn hart de branding breekt Is er één die weet wie ik ben Zeven En de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Zij in mijn ziel, water valt op een wiel. See ya. the ocean een eerlijk nummer. Zeven van Belinda Kineer En uh, ja, hij is er weer. En als je denkt van, nee, wie? Nou, luister maar. De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. En we beginnen met Bugfest en Making Your Mind Up. Let's hide. De muziek weer hier. Dus hier ben ik ben ik ben ik van Fred Heij. Zoals ik al zei. En uh, ja, we begonnen natuurlijk met uh, Bugfest en Making Your Mind Up en Hopelessly Devoted To You van Olivier Newton John uit de film van Grease natuurlijk. En uh, als laatste Viola Wills en If You Can Read My Mind. En ja, we gaan lekker verder met Aventura en Obsession. Tot de uh, klokjes van 7 uur ben ik bij u. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Aventura. Hallo. Zonder ik je Ventura en uh, Obsession. En natuurlijk uh, ja, gaan we iemand in de uitzending halen. En dat is uh, Helma. Helma van Weveren. En uh, ja zij heeft uh, een single en die heet Hier ben ik. Helma, een hele goede avond. Een goede avond. Een hele goede avond. Je was aan het uh, eten, of? Ja. ja, we zaten nog uh, wat, uh, wat hapjes te doen. Ja, we dat doe je even over, hè? Sorry, je, je verbinding is heel slecht. Je valt, uh, je valt steeds weg. Oh, dan ga ik eventjes verplaatsen. Nee, wij zaten inderdaad uh, wij zaten even te eten. <laughs> Oké. Okay. Ja, ik hoorde iets over hapjes. Uh, dat kon ik nog net uh, ontcijferen. Ja, nee, we hadden lekker sushi. Dus uh, daar doe je even wat langer over dan gewoon een uh, bord met hutspot of zo. <laughs> ja, ja, inderdaad. Nou ja, daar moet je van genieten, zeg ik altijd maar. Toch? Zeker weten, absoluut. Hé, hey, helemaal uh, ja. Ik, ik weet niet, uh, uh, ja, vertel eventjes uh, wie je bent en uh, waar je vandaan komt en uh, ja, hoe lang uh, zit je eigenlijk al in het vak? Nou, ik ben dus uh, Helma, 28 lentes jong en uh, ik zing ongeveer vanaf ja, 2013, 2014. Maar eigenlijk al, uh, muziek beheerst al mijn hele leven al, uh, dat ik zeg van nou, het is toch wel mijn dingetje, zeg maar. Ja, dus uh, eigenlijk van kind af of aan? Ja, mijn ouders zeggen wel, dus van, ze kon eerder zingen dan dat ze kon praten. Ja, <laughs> ja. ja. Nou, dat is inderdaad een gezegde die vaak voorkomt. Ja, absoluut. Hey, uh, hoe ben je op deze single gekomen? Uh, hoe is dat ontstaan? Uh, ik was op zoek naar wat uh, naar wat anders. Want ik heb natuurlijk in uh, 2014 heb ik ondeugend gehad. Ja. En uh, ja, ik was toch wat op zoek naar wat anders. Toch wat serieuzer wat mensen aan zou spreken. En ik uh, heb ook Martin Sterke uh, contact mee opgezocht. En uh, ja, die heeft een beetje mijn levensverhaal ja, bekeken, een beetje gevolgd op Facebook en uh, nou, een praatje met me gedaan, een genot van een bakje koffie. En uh, die is in de pen gekropen en uh, toen werd hier ben ik uh, geboren en dat is eigenlijk een nummer ja, gebaseerd op mijn levensverhaal. Ja, ik wou net zeggen, op uh, een beetje persoonlijk vlak. Absoluut, maar het is wel een nummer die uh, de buurvrouw van verderop bijvoorbeeld ook kan herkennen van, goh, er zitten ook wat dingen in die ik in mijn leven heb meegemaakt. ja. Dus het is heel veelzijdig en heel veel mensen herkennen zich erin. Dat ja, maakt het voor mij een bijzonder nummer. Ja, nou, dat is sowieso. En, ja, ik, ik zei al. Uh, wat, wat is eigenlijk jouw toekomstplan uh, qua muziek? Uh, wil, je het, uh, uh, wil je ervan kunnen leven? Uh, wil je er een hobby van houden? Uh. Nou, het is echt uh, dat ik zeg van hobbymatig. Het is leuk als, uh, als je elke dag kan zingen, maar het moet ook leuk blijven. Ja. En ik denk als het echt elke dag moeten wordt... dat het gewoon ja, de leukigheid eraf gaat op een gegeven moment. Dus ik zeg gewoon van... lekker voor de hobby blijven houden. Lekker ernaast werken. En dan vind ik het gewoon goed... als ik gewoon maar de muziek om me heen hou. En dan, ja, dan gaat het gewoon goed. Ja, dus met andere, wo met andere woorden... hoeven we niet uh, een album te verwachten. Dus uh, je blijft lekker singeltjes maken. Eerste tijd blijf ik bij singeltjes. En uh, ja, wat niet is kan nog komen. Ik zit er zelfs over na te denken... om nog een Duitse singel op te nemen. Dus... De ideeën liggen er, maar uh, ja, het moet even uitgevoerd worden. Ze een wel Duitse. Duitse single, zei je? Ja, een Duitse single, ja. Oké, okay, dus je, dus je wil de grens ook over? Ja, dat is wel iets waar ik denk van, nou, dat lijkt me toch ook heel erg gaaf nog. Ja. Misschien als een B-kantje of als een single compleet, maar dat, ja, dat is gewoon, uh, ja, zijn ideeën dat nog op de plank ligt. Maar uh, ja, we zien wel wat daarvan uh, komt, zeg maar. Ja, en dan ook uh, deze single, neem ik aan, in het Duits. Ja, het is een nummer wat heel erg geschikt is om Duits uh, te maken. Dus. Ja. ja, wie weet. wie weet Ja, toch? Ik bedoel, het is ja. altijd uh, ja, een optie natuurlijk. Zeker weten. Ja, maar ik, uh, ja, ik wil je dan alleen nog vragen... Uh, ja, waar kunnen mensen jou uh, vinden om uh, eventueel te boeken en dat soort dingen? Heb je een eigen site? Ik heb nog geen eigen site, maar uh, via Facebook is alle informatie te vinden... En uh, als mensen meer van mij willen weten... kunnen ze ook een mailtje sturen naar... helma van gmail.com. En daar word ik altijd wel op gereageerd. Maar Facebook is gewoon het makkelijkste, denk ik. Ja, ook voor, uh, ook voor de boekingen? Absoluut. Ja hoor, daar word ik altijd op gereageerd. Ah, oké. Okay. Nou, dan uh, denk ik dat we maar eventjes moeten gaan draaien. Gaan we doen. Oké, okay, Helma. Hey, mag ik bedanken voor de tijd? Bedankt voor het belletje. Ja. En uh, ja, ik had, je, zeg, ik had je net al lastig gevallen. Ik had het verkeerde nummer gebeld. <laughs> Dat kan gebeuren. Achterom, daarom, het, het is weekend, we zijn toe ja, weekend. Ja, daarom. <laughs> hey, bedankt voor je tijd, en uh, ja, graag, hoor ik, uh, graag hoor ik weer van je. En uh, ja, wie weet, uh, met de radiotoer hier in de studio. Zeker weten, gaan we doen. Oké, okay. hey, goed weekend. Dankjewel, zo. Oké, okay, goedjes. Hoi. Bye. Het heeft lang genoeg geduurd Ik heb zoveel meegemaakt Mensen die kwamen Mensen die Hier ben ik en uh, ja heerlijke platen. We gaan uh, verder met uh, ja een verzoekje en uh, nou ja verzoekje. Ja die draai ik gewoon voor mijn lieve vrouwtje Vlado Georgiev en heet ie... Oh. Kunt u natuurlijk ook schrijven naar uh, Zandvoort Radio. At gmail .com. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. The sunshine never comes through. You know, it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. Could die, could die, could die, cause I live on a lonely, oh yes sir. Now you know my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well I toss and turn so every night, I'm not used to being alone, I live on a lonely avenue.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 We gaan lekker verder met een Nederlandse aandachtplaats van Tino en... Ge nee, niet... Ja, wel van Tino. Ja. Zijn laatste nieuwe. En dat allemaal uh, ja, van de single uh, Tino en Geert Oling. Blijf bij mij. Ik loop hier door de stad. Met fel verlichte straten. Ik praat wat in mezelf. Want jij hebt mij verlaten. Ja, alles is voorbij. Want ik ben nergens goed voor. Ja, dat is wat je zei. Dus ik moet nu alleen. ik jou alleen, want ik moest weer de kroeg in. Maar ik kwam toch weer thuis, want ik kreeg altijd kroeg in. Je kon van mij op aan, ik heb me steeds gedragen, je nooit iets aan gedaan. nieuwe single van. Uh, ja, so Tina Martin. Ja, en uh, ja, dat is natuurlijk ook. Uh, de, de singles tevens met uh, Gerard Joling. Ja, we gaan uh, nog een plaatje draaien. En uh, ja, dat uh, uit het verre Kroatië. Josju Vek, Vjerim. En daar loopt het af. Moet het wel afmaken. Hè? Sto tu koranienik jest toch oczernach prognalnik bezna te swoją I'm This will be your Was je dan goren Karen en jij jullie weer hoeem daar jullie baf hoorst Ja, het zit er al weer aan stop en uh, ja, ik ga nog even een klein stukje draaien van Eelsederlangen en al die ensters. zit er alweer op. Ja, Vlieg voorbij, als je plezier hebt. Lekker muziek hebben we gedraaid vanavond, in ieder geval. Hier weer Entertainer voor jou. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken natuurlijk. En eh, ja, graag tot volgende week weer. Dan hoop ik dat u er weer bij bent. Ik wel in ieder geval. En eh, ja, hou gewoon een beetje Facebook in de gaten. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. En nogmaals, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week. Groetjes. Bye.